Joris Stubenitski met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson blijft erbij dat Nederland nog niet in Syrië moet gaan bombarderen. Hij zei in het radioprogramma Kamerbreed dat hij er niet anders over denkt. Ook niet nu er een Amerikaans verzoek ligt om de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen de islamitische staat uit te breiden. Nederland bombardeert nu al doelen in Irak. De VVD wil de bombardementen wel uitbreiden. In het noorden van Engeland staan door overstromingen straten en huizen blank. Enkele wegen in het graafschap Cumbria zijn uit voorzorg afgesloten. Een rivier, de Eden, kan het vele regenwater van de afgelopen dagen niet verwerken en is overstroomd. Van twee andere rivieren is het waterpeil alarmerend hoog. De Britse autoriteiten waarschuwen dat de wateroverlast levensbedreigend kan zijn. Een man uit Veendam wil zelf minimaal twee jaar cel voor brandstichting. Volgens RTV Noord kan hij zich vinden in de eis van het Openbaar Ministerie. De man zegt dat hij hulp nodig heeft en zijn verantwoordelijkheid neemt. De Veendammer van 29 stak in juni een auto in brand en deed een paar jaar geleden hetzelfde. Hij is drugsverslaafd en zegt dat hij meerdere keren om hulp heeft gevraagd, maar dat niemand hem wilde helpen.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 Short tracker Shinky Knecht heeft voor het eerst in zijn loop aan een individuele gouden medaille in de wacht gesleept bij een wereldbekerwedstrijd. Hij won in Japan de 1500 meter. Knecht was al eens Europees kampioen en is regerend wereldkampioen. Het weer, veel bewolking en vooral aan de kust waait het. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond mogelijk wat regen. Morgen meer regen, maar minder wind. Dit is. de Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp wordt gewerkt aan de vangrail van de Middenberm. Tussen Afrit IJmuiden en Knopende Hoek staat 3 kilometer. De linker reisschok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM met. met nu. Zandvoort op zaterdag. GFM. Dit is 25 jaar ZFM. Lekker er binnenkamer bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. Joden, de Silver van de w Runners en de Long Train Running. Nou, het is zes uh, over twee, Zandvoort, goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, we zijn er weer, Robert-Jan. Ja, goedemiddag, uh, Rob, goedemiddag. Uh, Naomi, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, Hallo. stagiaire. Ja, ja. Gezellig dat je erbij bent. Gezellig dat je er bent. Uh, Naomi, jij zit er het eerste jaar van de School voor de Journalistiek? Ja, klopt. En uh, zoals, ik ben al zo vrij om te zeggen, je gaat uh, twee dagen bij ons lopen snuffelen. Ja, dat klopt ook. Ze heeft morgen vroeg begonnen en uh, je draait vandaag mee en uh, morgenmiddag ook mee. Dus luisteraars, u kunt zich erop verheugen, want Naomi gaat rond de klok van kwart voor drie... het speciale Sinterklaasjournaal uh, voor ons uh, presenteren. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, dat rond de klok van <lacht> kwart voor drie. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard de vaste onderwerpen, om half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is dus van alles te doen uh, in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie uh, hebben we het uh, enige echte Zandvoortse weerbericht. En om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Pia. En kwart voor uh, vijf ja, het gedicht van de dag kan ik wel zeggen. Wat, waar kan het anders over gaan dan over Sinterklaas? Heel goed, Rob. In één keer goed. Uiteraard tussen muziek door hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Om kwart over twee gaan we praten met Albert de Gelder. En uh, dan gaan we het hebben over een, wat ooit een uh, dier van de week was. Een, een hond Jano. Want twee weken geleden stond er een artikel in de Zandvoortse courant over deze Jano. En uh, daarna is er een petitie en van alles en nog wat. Maar wat ons als luisteraars uh, uh, interesseert is... hoe is het nu met Jano vandaag? Kwart over twee komt Albert de Gelder ons daarover informeren. Zoals gezegd, Rotte van kwart voor drie... het enige echte Zandvoortse Sinterklaasjournaal... gepresenteerd door onze collega Naomi. Uh, er wordt ook gevoetbald. Uh, SV Zandvoort ontvangt vandaag vlug en vaardig. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met onze verslaggever Joop van Nes. Want die is de, voor ons daar aanwezig. Verder nog kwart over vier Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Het gaat weer heel gezellig worden... op de Zandvoortse radio. Tot aan vijf uur zijn we bij... je met heel veel muziek en informatie voor Zandvoorts. effortlessly... That's the way it works...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 de zaterdagmiddag bij CFM. Je de Felix en Ain't Nobody. En hier is Eric Clapton en Leila. Zaterdagmiddag bij CFM. Joe Erik Clapton en Leila. En wil je trouwens meekijken in de studio aan de Tolweg, Tina? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar wwwzfm livenl of download de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek op ZFM Zo ik kan 24 uur per dag luisteren naar ZFM. En vanmiddag een speciale uitzending, Albert-Jan, want we hebben een gast in de studio. Klopt, Albert de Gelder. Albert, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Uh, even een stukje geschiedenis. Uh, twee weken geleden las ik uh, de Zandvoortse Courant, met name die van 26 november. En uh, de kop boven dat artikel was consternatie om Jano. Voordat ik dat artikel ging lezen, keek ik naar de foto van Jano... En de link naar jou was snel gelegd, want wij kennen elkaar al wat langer, dus ik mag je toetrailleren. Juist. Uh, ik weet dat jij op een gegeven moment, ik sprake met elkaar in de Kerkstraat, en toen was je met Jano aan het wandelen, en toen vroeg ik aan jou van wat ben je aan het doen? En je zegt, nou, ik, uh, ik, uh, ik heb mij het lot van Jano aangetrokken, en ik uh, wandel veel met Jeno. Zo kwamen we toch met elkaar aan, aan de praat. Dat klopt, ja. Dus, en toen, ik, toen die associatie was gelijk naar jou gelegd, uh, toen heb ik het artikel gelezen. Uh, er is inmiddels zelfs een uh, petitie voor Geno uh, gestart. Met meer dan 10.000 uh, uh, uh, uh, uh, mensen die daar zich mee het hart, het met hart uh, zich hebben verbonden aan het lot van Geno. Maar kan ik je melden tot er 12.000 zijn? Goed, 12.000 inmiddels. Uh, die zich uh, in die discussie ook uh, hebben uh, gemengd. Uh, wat onze luisteraars in de Zandvoort graag willen weten. Hoe is het nu met Geno? Zover ik weet is Jano nog in het uh, asiel van Zandvoort. Ja. En de afspraak is dat hij binnenkort geplaatst wordt naar een adres elders... waar hij tot rust kan komen en waar ik mee in contact gebracht word... zodat ik hem kan zien waar hij is... en de vorderingen van zijn ontwikkeling in de komende tijd kan meemaken. Ja, er was sprake van Jano. Uh, wat, wat, wat voor soort hond is Jano? Jano is een uh, Kita, Japanse Polenhond. Ja. En um, Akita is toch wel een hondenras waar je uh, hartconnectie mee moet maken. Zoals ik dat noem, hij zegt van wauw, kom hier, ben je ja. Welkom. En de keren dat ik hem, al die keren dat ik hem uh, begroet in het veld, drie zit hij dan meestal, is het uh, hoo, hoo, welkom, welkom, uh, we gaan wat leuks doen. Nou, Akita wil altijd wel wat leuks doen, dus daar gaat hij mee, het dorp in het strand op of naar haar op toe. Ja, en uit die periode ken ik Geno ook. Omdat je dus ja, laten we zeggen, heel intensief met hem met het lot van Geno hebt aangetrokken. Laat ik het zo maar zeggen. En dat, die, dat jij erg goed en veel voor hem gezorgd hebt. Uh, is het een lastige hond? Het is een hond met een zelfstandig karakter. Je moet hem uitnodigen en niet verplichten. Als je ja. tegen een zegt, je moet mee. Nou, dan kijkt hij nog eens een keertje zo aan. Maar zeg je, hé hey joh, ga je lekker mee? In ja. je energie alleen of letterlijk met de woorden. Nou, dan komt hij altijd mee natuurlijk. Ja, uh, ook in dat artikel van de Zandvoortse Courant, want daar uh, was er even veel sprake van dat hij moeilijk plaatsbaar zou zijn... en uh, dat daar dus wellicht andere maatregelen genomen zouden worden. Aan de hand daarvan is er een petitie, uh, petitie op, opgestart. Jano uh, is er nog. Jano leeft? Juist. Dat bedoel ja, je? Ja, ja, ja, goed, ja Dat goed. was mijn ja. eerste actie, dat ja. hij blijft leven. Hè, want ja. een spuitje was al heel dicht in de buurt. Ja. En uh, hij leeft. Ik heb hem nog van afstand kunnen bekijken... Ja. Want ja, het asiel is voor mij even niet toegankelijk, jammer genoeg. Maar Jano leeft en er hebben zich, al, bij mij weten, vijftien mensen gemeld uh, voor Jano. Buiten dat op mijn mail iemand uit Zwitserland, iemand uit Oostenrijk en iemand uit Canada gemeld heeft. Dus, Jij ja. had niet verwacht dat het zo'n zo publiciteit zou krijgen, hè? Toen de handtekeningactie uh, begon, was ik al blij met vijftig handtekeningen uit Stanford. Ja. Eh... Uh, hoe is nu de status van Geno? Waar, waar, wat is bepalend voor de toekomst van Geno? Of wie eh, trainbaar is. Ja. Dat is de hoofdzin die ik steeds krijg te horen vanuit de dierbeschermend Nederland. Nou, daar ben ik gerust. Ja. Want bij fluitje en fietsen en lopen en gaan we door. Hij herkent alles. Dus wat wij willen trainen, kunnen we trainen. Dus hij is trainbaar, dus veilig. Ik heb zelf begrepen dat Martin Gauw zich in deze discussie heeft uh, gemengd. Want uh, de, je kan op verschillende manieren uh, een, een dier bekijken of die, of die inderdaad agressief zou zijn of niet agressief zou zijn. Of dat hij een goede sterke baas nodig heeft, waar jij nu aan, uh, aan, aan teruggrijpt, om het zo maar eens te zeggen. Uh, als, uh, op een gegeven moment wordt die diagnose nog gesteld of gaan ze daar nog mee aan de gang? Men, men heeft mij verzekerd tot. Uh, men is dierenbeschermen uh, in Den Haag. Heeft mij verzekerd dat ze gaan, gaan kijken wat, hoe trainbaar is die. Ja. He, dus de schildertest die, die zo beroemd en berucht is, die is van de baan. Ja. Gelukkig. En de trainbaarheid, ja, daar maak ik me geen zorgen om, want ik weet dat die trainbaar is. Ja. Mag jij daar ook nog een rol in spelen in dat traject? Uh, ik hoop omdat het. je Omdat je zo lang, ik vraag ja. dat, omdat je zo lang uh, met, met Jeno al. al ja. Omgaat en uh, uh, het lot van Jano te hart hebt genomen... en ook zo intensief met die hond zelf bezig bent geweest... Uh, dat jij wellicht ook een, in, het, in het vervolgtraject een, een rol zou kunnen spelen? Mij is verteld op het moment dat Jano uh, op een plek is aangekomen... tot ik uh, contact krijg met die mensen. En toen ik daar in stilte, uh, vooral in stilte, ga ja, kijken... Ja. voor wat, wij, wat ik met die mensen ook voor Jano zou kunnen betekenen. En dat is dan wel op een plek die ik niet op Facebook of een andere plek um, zou kenbaar maken... ook nee. om de rust voor Jaina te garanderen. Ja, dat, dat zeg je heel mooi, want het is natuurlijk explosief gegaan... met dat Facebook gebeurde. Ja, ongelooflijk. Dat, ja, dat is, dat, ja, je kan het zelf niet, uh, niet, niet meer behappen... hoeveel reacties daarop zijn binnengekomen. Dat Klopt ja. Maar wat je nu ook aangeeft, van, nou, het zou mooi zijn... als ik een vervolgtraject, als ik geplaatst zou worden... dat je daar weer in, in alle rust een rol in zou kunnen mogen vervullen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden, Ja. ja. Want uh, ja, jij bent, bent ook met Geno op reis geweest, toch? We spraken elkaar een keer. Dat geeft dus even aan hoe innig jij met Geno om bent gegaan. Je bedoelt de reis naar België? Ja, klopt. Geno was op een bepaald moment geplaatst in België. En dat was een, uh, een moeilijke situatie. Ja. En uh, om Geno en uh, de plaatsingsplek en alle kansen te bieden... ben ik vier dagen naar België afgereisd... om uh, Geno vanuit een soort shocktoestand terug te plaatsen naar, naar het hier en nu. Ja. En wat eigenlijk ook in twee dagen tijd, en na de vierde dag toen ik wegging, gelukt was en is. Ja, uh, goed. Uh, korte termijn uh, de toekomst van Geno. Nou, er zijn een aantal uh, acties die nog staan te gebeuren met Geno. Hopelijk wordt hij dan geplaatst uh, en dat jij hem dan in alle rust uh, weer kan gaan bezoeken. En een ander, een, een, niet gehinderd door enige voorkennis, uh, waarom adopteer je hem zelf niet? Um, ik woon in een heel klein appartementje. <laughs> <Ja. laughs> je zit te lachen, maar je weet het. Ja, nee, klopt. Ja. Um, het is al een wonder dat uh, Buk, dat was een buurman van uh, Geno, het, het, het, het zo goed doet. Ja. Maar inmiddels beschik ik ook over een andere plek in, in het noorden van het land. Dus stel nou, stel dat het toch men uh, wijs wordt in de zin van Geno naar Albert toe. Hm. Dan is hij hartstikke welkom en dan verlaat ik wel zandwoord. Ja, maar zo'n hond verdient ook de ruimte. Bedoel, dit is ook, in het belang van de hond zeg je dit nu ook. Ja. Ja, ja. En dat welzijn van die hond is toch ook heel erg belangrijk. Klopt. Um, mijn vraag is, wil je ons op de hoogte houden van, van de ontwikkelingen van, van Geno? Op korte termijn en op lange termijn? Graag. Graag, en dan... Uh... Dan, dan volgen wij het, het traject ook. En ik hoop, uh, we hopen met z'n allen zoals we hier zitten... dat het voor Jano, want daar gaat het om... Ja. dat hij uh, dat uh, een goede toekomst krijgt. Dankjewel. Zijn we nog wat vergeten? Wat mij betreft is het oké okay zo. Oké. Okay. Albert, hartstikke bedankt dat je bent geweest. En uh, ik weet dat je de dieren een heel hard, warm hart toedraagt. Met name Jano. Dankjewel. Ga je goed. Dankjewel Albert. En uh, inderdaad heel veel succes met Jeno. Zometeen het CFM weerbericht. Krijg je hem half drie bij CFM. Maar eerst deze. I last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out. So all the same.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 zeker zijn bij CfM. Je het uh, de en hemel en aarde. Nou, als jij spraken met uh, Albert het verhaal van Jano. Uh, en uh, heb ik nou uh, goed begrepen, Albert-Jan, dat we dat uh, volgende week gewoon uh, gaan vervolgen? Ja, er schijnt uh, de loop van volgende week uh, nadere berichtgeving komt vanuit de Dierenbescherming Nederland. En uh, als daar ontwikkelingen zijn, dan komt uh, Albert volgende week weer even uh, ons updaten. Wou die op de hoogte? Zo, het is uh, precies half drie, tijd voor het weerbericht. Hier is Naomi. Goedemiddag, Naomi. Goedemiddag. Vandaag overheerst bewolking, maar het blijft droog. De zuidwestenwind is overduidelijk aanwezig en het waait krachtig. Tot hard aan het land en stormachtig aan de wind. Windkracht 6 tot 8, met kans op zware windstoten... tot en met km, 90 km per uur. <laughs> Zou wel mooi zijn. De temperaturen lopen op tot ongeveer 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt... maar het blijft wederom droog. De zuidwestenwind waait over onverhinderend... krachtig tot stormachtig... met kans op zware windstoten tot 100 km per uur. Wow. Ja, en de temperatuur daalt naar een graad of 8... Morgen kan er in de ochtend af en toe de zon tevoorschijn komen. Maar over het algemeen is het weer bewolkt en in de middag valt er een lichte regen. De stevige zuidwestenwind neemt pas af tegen de avond in kracht. En de temperatuur is met een maximaal graad of 13 erg hoog voor dit jaar. Uh, maandag overheerst er een bewolking en in de ochtend kan er een lichte regen of motregen vallen. In de middag blijft het droog met geleidelijk enkele opklaringen. De wind waait uit het zuiden en het is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperaturen stijgen tot waarde omstreeks de 12 graden. Na maandag is er een lichte wisselvallig met overal... Oh, wow. Met vooral op dinsdag en op vrijdag regen. Woensdag en donderdag lijkt de droogte verlopen met geregeld zonneschijn. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten... en is regelmatig duidelijk aanwezig... en de temperaturen liggen tussen 9 en 11 graden. Dankjewel, Naomi. Dat ging helemaal goed. Het weerbericht bij CfM <laughs> Wil je het nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl voor... Zo, die Albert-Jan hoeft niet meer terug te komen. Nee. Nee, Albert-Jan. Nee. <laughs> We gaan lekker door met de muziek op de zaterdagmiddag. Hè? Zaterdagmiddag boodschappenmiddag. En het is vandaag de dag van Sinterklaas, 5 december. A day, 1951. And with the slap of a hand. fight to be. Een beetje zielig verhaal he, eigenlijk. De Lonely Boy. Ja, dat was hem. De gouden oude op ZFM van Andrew Golds En Lonely Boy. Nou, zodanig gaan we naar de niets Lonely Boy. Joop van es, voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Vlug en Vaardig. ZFM al 25 jaar in Zandvoort. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen.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 Sin don't y who I mí but I don't know who I que lo pero para la Yo, de Nicky Jam, samen met Enrique Iglesias en El Perdon. Ja, we gaan naar uh, Duitsersveld en dat betekent inderdaad de tijd voor uh, Joop voor de, de voetbalwedstrijd van vandaag. Uh, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag uh, luisteraars en de heren in de studio. Ja, waar zojuist Zandvoort op 1-0 is gekomen? Terwijl, terwijl jij dus de plaat afkomt, schoorde Koen Magielsen. Hij, uh, het was een interceptie, hij kon alleen doorgaan en de keeper omzeilen. En Zandvoort leidt met 1-0. Het is winter. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gemerkt. Het is behoorlijk ik het. is mm -hmm. nog koud ook. Pff, ook toch. En de wind staat eh, een beetje schuins over het veld. Zeg maar, als je richting kantine speelt, dan speel je hem redelijk in de rug. En Sanford heeft dat op dit moment. Ik denk persoonlijk dat je beter eh, met, tegen de wind in kunt spelen. Als je die bomen laag houdt en je veld dikwerk eh, kan verrichten. Maar goed, Sanford, uh, uh, ik weet niet of hij uh, de, uh, de, uh, de schoonheid heeft, maar goed, het speelt dus met de wind in de rug en staat nu met 1-0 voor. Tegen een gevaarlijk dat... Op dit moment in de competitie op, de twee de, uh, op twee naar de onderste plaats staat, dus de derde van onderen. Met uh, negen punten. En Sandvoort die staat uh, tweede. En die moet uh, natuurlijk winnen om in het spoor van buitenvelden te kunnen blijven. Om te kijken of we uh, alsnog uh, het einde van het seizoen ergens een mooi feestje kunnen maken. Dat is natuurlijk afwachten. Ik, uh, ik heb er een, mijn glazen bol uh, opgepoetst, maar die blijft wel. Ik kan het nog steeds niet zien. Uh, Sandvoort, dat, uh, dat uh, de ambitie heeft om terug te gaan naar die tweede klasse, ik vind hetzelfde, zelfs. De eerste was, ja, dat is, uh, zal waarschijnlijk een geldkwestie zijn. En dat is uh, zoals gebruikelijk nergens aanwezig natuurlijk. Zal je sponsoren moeten vinden. Maar ja, we hebben geen rijke bollenboeren zoals in de bollenstreek in Zandvoort. En uh, dat gaat dus niet door. Uh, vraag maar Henny uh, Rukert uh, mijn collega van uh, de vrijdag, die, uh, daar hebben we al diverse keren hebben we daarover gehad Zandvoort dat uh, wil in ieder geval terug naar die tweede klasse, en dat moeten ze denk ik doen, uh, dat zou het beste zijn via kampioenschap, of in ieder geval een, een periode kampioenschap dan mogen ze na de competitie gaan spelen. dit is het vorig jaar nou toen hebben ze de pech gehad, dat ze Buitenvelder tegenkwamen, die werd uiteindelijk uitgeslagen in de finale en Buitenvelder staat nu bovenaan in de competitie, Zandvoort uh, speelt uh, lekker het is moeilijk natuurlijk met, met die wind in de rug. Het is moeilijk doseren de bal, daar gaat het om. Hè. Als je die bal te hard uh, raakt, dan uh, gaat hij uh, volksbal op de goede kant op. Dus je moet hem laag houden en b goed plaatsen en niet te hard. Nou, dat zijn de voorbeschouwingen. Sanford leidt dus met 1-0. We spelen in de negende minuut op dit moment. En graag kom ik straks uh, hopelijk voor het journaal van uh, drie uur nog even bij Hé, hey, een mooie start vandaag van de voetbalwedstrijd. Dankjewel jou voor dit moment. Inderdaad, Sanford al op voorsprong hier op Duintjesveld. En we hoorden dat het flink winderig is daar bij voor is. Het waait behoorlijk in Sanford op 5 december. Ik ben Before, but always hit the floor I've spent a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something That makes me wanna stay I'm prepared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 De nieuwe James Bond film Spectre. Nou, dan uh, staat je zeker nog wat uh, te wachten hoor. Een goede film, een goede nieuwe James Bond film. En dit was afkomstig uit die film Saint Smith en Riding on the Wall. Heeft hij het nou al voor Gravity? Geen idee. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. Ja, en hier is een uh, dance classic Jimmy Bahorn. en Dance Across the Floor. deze Jimmy Born, heel veel hits gehad, onder meer Spank. En deze Dance Across the Floor. Jawel, jawel. Het is zover, Albert Jan. Ja, uh, luisteraars, het wordt tijd. En kijkers moet ik niet vergeten, want uh, dankzij het feit dat Naomi hier is... Uh, hebben we veel kijkers vandaag. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed, luisteraars, we hebben ons eigen uh, Sinterklaasjournaal. En we hebben ons eigentje, eigen Duwertje Blok... En we hebben het speciale Sinterklaas-weerbericht voor vannacht... want hij moet natuurlijk vannacht over al die daken heen. Ik zou zeggen, Naomi, haal ons niet langer in spanning. Ja, nou, ik heb drie grote nieuwtjes voor Sinterklaas. Sinterklaas was gisterochtend in nood, kreeg de brandweer uh, te horen. Ze kregen een bijzondere oproep voor inzet. De, men, de melding was voor het afheizen van Sinterklaas... Het bleek dat de Goedheiligman vannacht bij burgemeester Niek Meijer had geslapen... om vandaag op tijd op de Mariaschool... Gisteren dus, ja, gisteren. Ja, gisteren, ja. sorry. Geef <laughs> me school en Peutenspeelzaal rakker te zijn. Vanochtend echter, of gisterochtend echter... bleek dat de Sint de sleutel kwijt was oh, van zijn slaapkamer. Och oh, jee. Nee, ja, nee, ja, oh, nee. Waardoor er onder zijn zwarte pieten lichte paniek ontstond. Een van de pieten twijfelde geen moment... en riep de hulp in van de Zandvoortse spuitgasten... Hierop werd razendsnel gereageerd en werd uitgerukt met een ladderwagen... naar het appartement waar de Sinterklaas sliep. Onder toezint oog van alle kinderen heeft de brandweer de Sint afgehezen... zodat hij alsnog op tijd voor zijn bezoek aan de school en de peuterspeelzaal kon zijn. Ach, oh, wat een spanning. Wat een ja, spanning. zeker. Oh. Oh, nog meer Sinterklaas ja, nieuws. nog eentje. Onduidelijk of Blok Sint-journaal blijft doen. Oh, die, onze wordt dieuwertje. Ja, je Blok. Het is nog niet duidelijk of Duwertje Blok de aankomende jaren het Sinterklaasjournaal blijft doen. Blok zei onlangs in de trouw dat de pieten tijdens het Sinterklaasfeest niet meer zwart moeten zijn. De bedenker en eindredactie van het Sinterklaasjournaal, AJ Boshuizen, zegt zaterdag in het AD dat er nog eens uitgebreid over gesproken moet worden met Blok als alle drukte voorbij is. Het Sinterklaasfeest staat of valt niet bij de kleur zwart... Ik begin zo langzamerhand ook te denken van die rare blackface... moeten we maar eens af, zegt Blok halverwege november. Zo? Zo? zo. Ja. Ze durft. Ja, dat is zeker waar. Maar ze, heeft het al, ze, ze doet het al vanaf 2001 of zo, hè? Klopt, ze ja. doet het echt al een uh, lange tijd. Um, even, uh, boshuizen noemt de uitspraking, uitspraak slecht getimed. Ook als Blok het programma niet meer presenteert... blijft het programma bestaan, zegt hij. Het debat wordt zo agressief en ongenuanceerd gevoeld... dat Blok ervan wakker ligt, vertelt ze in november. Zwarte Piet abrupt afschaffen vindt de presentatrice geen goed idee. Zoiets moet niet van bovenaf worden opgelegd door de politiek of het Sinterklaasjournaal... maar moet zich organisch in de samenleving ontwikkelen. Volgens mij is het proces in gang gezet, zei ze toen. De 58-jarige Blok presenteert het Sinterklaasjournaal ja. al vanaf het begin... Nou, we hebben onze, de opvolgste staat al klaar, toch, uh, Rob? Ja, Naomi. Onze enige ja. echte Naomi. Ja, nee. Goed. Uh, en wat voor weer heeft Sinterklaas vanavond? Want, het, uh, want die moeten de daken weer op en die moeten schoorstenen weer in. Wat voor weer uh, kan hij verwachten? Ja, ik heb echt speciaal nieuws voor Sinterklaas. Dus ik hoop dat hij luistert. Sint en de Pieten moeten vanavond echt goed oppassen voor de harde wind. Er staat volgens het weerbureau, weer online... op pakjesavond een stevige zuidwestenwind. In het Waddengebied zou er tijdelijk een storm krachtig bereikt kunnen worden. Daarbij is de kans op zware windstoot... tot maximaal 100 km per wow. uur. Zo. Nou is, uh, voorzichtig Sinterklaas met al die pieten vanavond op het dak. Nou, Naomi, hartelijk dank voor het Sinterklaasjournaal. Alsjeblieft. Dan gaan we weer gauw terug naar de muziek. Ja, dankjewel Naomi. En zodra ik naar de muziek... dan gaan we weer naar Joop van Es De voetbalwedstrijd van vandaag. En we staan voor, hè. S.V. zal voor tegen Vlug en Varen.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 Gelboom in mijn tuin, ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als ze straks van voor je te groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Kom dan nog maar eens terug, ben Sinterklaas niet Sinterklaas Nee Joop, ben je geen Sinterklaas? Sinterklaas ben je geen Sinterklaas? Niet meer Niet meer, nee, oké Welkom terug Joop, in de uitzending Hoe gaat het met de heren van S2S al voort? Ja Het was eigenlijk al drie deel te staan een, een spekkeltje van een schot echt waar, zo ontzettend hard van Patrick Koper. Een meter tof uh, 6, 7 bij de 16 meter gebied. En uh, die spatte op de lap Maar Dat is dus eigenlijk uh, een klein kansje nog geweest. Maar dat, dat, uh, het is eigenlijk teruggevaardigd. Wat op dit moment, meer, uh, ook nu op dit moment, uh, op het helft van Zandvoort speelt. Ik, ik zei het al in het begin van de, van de wedstrijd. ...dat je in principe beter tegen de wind in kunt spelen... ...als je het gewoon laag houdt... ...en uh, als, je de, als je maar goed in uh, zuiver kan spelen... ...dan gaat het makkelijker tegen de wind in... ...want je moet met die wind mee ontzettend forceren... ...en dat, uh, dat merken we nu ook uh, bij... Uh, bij de, uh, nou hetzelfde spelletje... ...stil vanwege bestuur van de zandvoortes. ...ik kan niet zien wie het is... ...want de keeper staat eroverheen omhoog... ...Oké, okay, uh, Dylan... Uh, de kleugen, die lag op de grond, die wordt hier opgelapt. Ja, nou, dat valt wel mee. Dus uh, de verzorger, uh, uh, die uh, komt eigenlijk voor niks helemaal naar de achterlijn. Uh, het spel ja, zal nu doorgaan met, waarschijnlijk met een uh, scheidsrechterbal. neem ik aan. Uh, dat uh, zou dan moeten... Oh nee, de bal is over de ja, zijlijn gespeeld. Dus... Dan wordt het ingegooid door Zandvoort. En het zal heus wel richting uh, Vlug en zijn. In ieder geval naar Zandvoort. En dan krijgt die bal nu uh, een, een trap van Misha. Uh, uh, en de keeper kan hem oppakken. Nou, uh, uh, Vlug en Vaardig. Zit achter het spingel En dat, dat moeten ze niet doen. Want dan is Zandvoort natuurlijk als skip erbij. Omdat dat die aanval storen van uh, Vlug en nu. Uh, Koen Probeert hem man te verseren. Dat doet hij. Maar die bal, die rolt over de zijlijn. Het stand is nog steeds 1-0. We, uh, we spelen nu in de 25e minuut. Even naar Aubinjan toe. En het stand is nog steeds 1-0. In het voordeel van Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, tot zover ook het uh, eerste uur van Zalvoort op zaterdag. Maar niet getreurd. Zometeen naar het en weer van drie uur... zijn we er nog twee uur lang met een feest. Jawel, feest op de Zalvoortse radio. En als laatste plaats voor het nieuwe weer... van drie uur draaien we Handsome Poets Sky on Fire.